Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Frankrijk is in Soedan begonnen met de evacuatie van diplomatiek personeel en burgers, zegt het Franse ministerie van Buitenlandse Zaken. Ook burgers uit andere Europese landen worden geholpen, zegt Frankrijk, maar meer details daarover zijn niet bekend. Vannacht zei president Biden dat Amerikaanse diplomaten en hun familie ook zijn geëvacueerd. Het zou gaan om zo'n 70 mensen. Het is nu ruim een week onrustig in Soedan. Na een klopjacht van meer dan een maand heeft de politie in India een separatistische Sikh-leider opgepakt. De man wilde een eigen staat oprichten voor Sikhs. Volgens de politie had de leider zijn eigen militie opgezet. Een automobilist heeft vanochtend een man op een zebrapad in Rotterdam aangereden. De politie zegt tegen regio Omroep Rijnmond dat het zeer slecht gaat met het slachtoffer. De bestuurder is na het ongeluk doorgereden. Ziekenhuizen besteden extra aandacht aan de financiële gezondheid van hun personeel. Zo zijn er trainingen over het bespreekbaar maken van financiële problemen... of staan er weggeefkasten met spullen voor collega's die het financieel moeilijk hebben. Dat blijkt uit de rondgang van de NOS. Ziekenhuizen willen het onderwerp bespreekbaar maken vanwege de hoge prijzen. Onderzoekers hebben ontdekt dat papegaaien opleven door met elkaar te videobellen. In een Brits-Amerikaans onderzoek belden 18 vogels met elkaar. De dieren werden vrolijker, streken hun veren glad en leerden nieuw gedrag. De vogels werden getraind zodat ze zelf een andere papegaai konden uitkiezen om te bellen. In een paar maanden tijd hadden ze 359 videogesprekken. De onderzoekers noemen het contact belangrijk omdat papegaaien die in hun eentje zijn vaak onrustig zijn. Het weer droog, geregeld zon. Later vanochtend meer bewolking en vanmiddag vanuit het zuiden regen. Het wordt maximaal 18 graden. Morgen ook regen en een stuk koeler. Het wordt dan een graad of 10. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB.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 Simon David, geboren in Rotterdam op 19 december 1883.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 En er is geen zo charmant als het Scheveninkse strand. Daar kleurt de bloem van Nederland. Aan onze Scheveninkse zee schijnt zelfs de zon mondijn Zo'n chique zee die bruist ook niet, maar les tot geaffecteerd een lied. Ja, menig beweert dat Mengelberg haar dirigeert. Vanaf het Scheveningse strand met een stokkie in zijn hand. En er is geen zee zo die streng keek, als de Scheveningse zee daar water leeft. De Ogolee. En er is geen strand zo charmant, als het Scheveningse strand. Daar vlucht de bloem van Nederland in De Des zondags kruist de zee wij wij zij voor de elite dein.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 Is de zo charmant als het schepen in zijn strand dat vlucht de vloed van Nederland. Oh, vot je bij Zaru. Oeschang oh, wat een eigen naam de kant.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 take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 M'n winterschoenen in de kast. Ik haal mijn sandalen. hou hippe, hop en zalen. Omdat het bij voor voorjaar past. Weet je wat ik wil? Als ik de zon zie in april. Dan wil ik aan de... en daarvoor een opname 1973...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 kan. En een beroemde creatie van Zonneveld is Willem Paro, zoon en kleinzoon van een orgeldraaier. En tevens de voorzitter van het eh, NPG, het Nederlandse Parelgenootschap. In het begin schreef Zonneveld zelf nog de teksten voor zijn de teksten voor zijn personages. Maar nog snel werd het overgenomen door Ellie Asser. En met Willem Parel beleefde hij grote successen in het VARA-radioprogramma Showboat. En dat was eh, rond de jaren 50. En Parel sprak meesplevend over het orgeldraaien en het algemeen en de seksuele problemen.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 ...nooit meer tevoorschijn haalt. U hoort nu Wim Zonneveld, want ik heb zo vaak aan Amsterdam gedacht. Toen ik op reis ging, zei ik nou dag Amsterdam. Ik vind je aardig, maar nou eventjes geen grachten. Geen eiproject, geen alleen geen broodje ham. Ik hoef daargens per se nooit op lijn 1 te wachten.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 Regen, meneer, dat ga ik u maar dadelijk vertellen. Pardon, je vrouw, maar het regent zo. Kom, geef mij een arm. Het mag niet van mijn moe, meneer, maar het is wel lekker warm. Samen met u onder een paraplu, hier Samen met u onder een paraplu. Ze liepen door de plassen heen, spannend en spannend. Je kon geen hand voor oh, ogen zien, het, het regen.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 Een zekere dag liep ik hier in de stad, met een blijde lach zag ik haar op mijn pad. Ik vond haar zo apart, zij stal op slag mijn hart, ik ben zo stapeldol op haar. Uwa. Wij zijn een echt harmonisch paard. bij een volkstroet tangel of een wal. Sla ik mijn arm om haar mooie slanke hals, het zal mij nooit vervelen mijn lieveling te streelen. Ik ben zo stapelvol op haar, ik ben zo tof op mijn gitaar. Kom ik s'avonds thuis, dan druk ik haar aan mijn hals. In huis, al zijn de wolken zwart, wij kennen geen verdriet, maar wel een vrolijk lied. Ik ben zo dol op haar. wij zijn een echt harmonisch papa. Bij een box trots kan op een val. Sla ik mijn arm om haar mooie slanke hals, het zal mij nooit vermoorden. Voor mij, en ik ben goed voor haar. Daarom blijven wij voor altijd bij elkaar. Ik zing voor haar alleen.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 ze borstelen en kammen ze een razend vlug. Ze spuiten en ze olieën de kapsel stevig stug. Een geur van zoete bloemen zeep vermengt ze met odeur. uit potjes en het flesjes van een feerike kleur. En naast de spiegel man. Naast een collier, slechts uit een rozenbos Zo zitten bij die kappen al die vrouwtjes op een rij De meesten kijken opgeruimd, verwachtingsvol en blij Ze babbelen, ze lachen, zacht, ze voelen zich vree. Eén heeft zich in de kat verstopt, die doet niet langer mee Maar amuseert zich nu met chic, met ijl of elegance tussen modesnufjes en een vorstelijke romance Voor alle dames staat een blad met kopjes koffie klaar Met room en suiker voor de één een noir. Dan schuift de kraal God op zee, de kapper zelf drie taan. En ieder vrouwtje voet in zijn hartje zelf slaan. Een haal of een kapsalon, een kapper of een shake. De man met zijn geoefend ogen is koning in zijn reek om 15 te Niet verpleid. het spiegelbeertje knikte schalt en fluisterde heel zacht. Voor iedere mooie jonge vrouw komt wat zij nu verwacht. Uh. Het is je Rijnse zaligheid, een wekelijks verschijn. Om dure clientele van zo'n kapsalon te zijn Want schoonheid door de eeuwen heen, de springplan van het geluk Wordt hier tot hoogtepunt gebracht, fantastisch meesterstuk De kapper in zijn witte jassen, elegant of stoer Verricht voor de mondaine vrouw als postillon d'amour Hij maakt de vrouw tot zon en huis het pralend levend lied Bedenkt dit echt genoeg, als hij u straks de noot erbiedt con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 Weer echt gezellig koeltjes maken Spelen een partijtje voetbal, Eerste de klas Eerst de man en dan de bal En daarna een boffe knal En dan ligt er even pampers in de gras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 Veteranen, wij komen samen met het hele oude stel. We gaan er lekker weer eens raken, de echt gezellig kooltjes maken. We spelen een partijtje voetbal eerste klas. Eerst de man en dan de bal en daarna een bofferknal. En dan ligt er een verband, dus in het gras, Eén van de twee veteranen.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 voor. En de volgende artiesten zijn er twee. En zij werd waarschijnlijk het bekendste als de zingende zuster in het Rusthuis Clivia. Ze leidde aan de Primula straat in Ja Zuster Nee Zuster. Daar hebben we het over met bekende gebleven liedjes. Als niet met de deuren slaan. Ja Zuster Nee Zuster. Mijn opa wil u stekkie van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 Douw niet zo duivies, drink niet zo duivies. iedereen komt aan de beurt. Niet in m'n oren pikken, het zijn zulke dommerikken, oh wat ben jij mooi gekleurd. in my Vrouw geschapen, dus als je het even kan, ja dan, als je het even kan, ja dan, doen de vrouwen van het zware werk. Als je het even kan, als je het, het even kan, doen zij het zware werk. De sterke drank moest eigenlijk verdwijnen, met de cafés in elke straat of stijgen. Sterke drank, moest eigenlijk verdwijnen. Dus, als je het even kan, je dan Als je het even kan, je dan Ze zullen wel die fles te Als je het even kan Als je het even kan Als je het even kan Zat het eigenlijk alles leeg Je hebt als man zo weinig vreugde Maar als je het even kan Dan doe je daar wat aan Het vrouwelijk schoon, dat is ik direct trouwen. Het vrouwelijk schoon wil ook bij de vis. Het vrouwelijk schoon, ik direct en trouwen. Dus als je het even kan ja dan, als je het even kan ja dan, doe je zo dat dit stuk verblijf. is. Schrijven wit, en ieder hebt iets over voor een ander. Dus als je het even kan, je den, als je het even kan, je den, ik ze allemaal uit wit. Als je het even kan, als je het even kan, als je het even kan, het volgende week Ze kouken zoek voor arme mensen, maar als je het even kan, dan doe je daar wat aan.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 We gaan naar buiten, waar de vogeltjes fluiten, waar het zonnetje zo heerlijk schijnt. De kinderen wagen voor de dag, waar hij zijn pink beklemt. Keesje protesteert dat hij niet rijden mag, waar raakt nu lichtelijk ontstemd. Na twee uur lopen lispelt Ma, wat heb ik aan het groen? Ik zet geen poot meer verder, hoor, het bloed staat in mijn schoen. Papa verklaart indien zij persisteert bij dit geval, hij haat per se de schedel liever zal. We gaan naar buiten, waar de vogeltjes fluiten, waar het zonnetje zo heerlijk schijnt. Waar de koetjes zoetjes loeien, de prinsessenbondjes groeien. Kudde vlijt zich op het gras grastapijt, jubelend van plezier. Kees roept, ik ga melken fijn bij het ontbijt en attaqueert een reuzenstier. Papa plaatst heel bedachtzame linkse op Keesjes kaak en moeder fluistert zakkeroller, lekker en die is raar. Intussen slikt klein Miesje een hard en wordt groen, papa zegt zo ze verleid niks aan te doen.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 Daam daalt de zon, stil naakt de avond stond. Het landschap is nu bloedrood. Geisje haalt twee losse kiesjes uit zijn mond. Mies was er jurkje in de sloot. Papa stelt zich ten slotte aan het hoofd der karavaan. En ze vertrekt de ploeg weer op de hoofdstad aan. In hoofdje dromen zij van het lentefeest. Dat het zo echt gezellig is geweest. We gaan naar buiten, waar de vogeltjes fluiten, waar het zonnetje.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 en uh, we draaien regelmatig plaatjes van hun. Nooran nog anders in 1950 het nummer Het Ding, De Nederlandse versie van de Amerikaanse The Thing voor Charles Green en in 1951 mensen weten dat maar. Naar de speeltuin gezongen door de zevenjarige jarige Leentje van Kapelle en het kinderkore Karakieten was ook van hun. Hij Noon hebben ze gezongen, of hij Noon hebben ze gemaakt 1952. Dat is Noose uh, Do Not Forsake Me Oh My Darling. Alleen dan in de Nederlandse versie gezongen door Joop de Knecht. Als in Holland de sneeuwblokjes bloeien, wie zal dat betalen? Muziek, muziek, muziek, Lentekind ze had een wipneus en een kersenmond, ook regelmatig gedraaid in dit programma. En nu hoort u het orkest. Onder naam met zeven dagen lang.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 En hem bij de mist dan zeven veel plezier. Toen riep zij naar beneden, zo'n prachtig speelt geen tweede. Kom boven hem neem mede, die doet er van papier.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 Ropen daar ondanks veel gevaar stropen hier, stropen daar altijd stopen, maar het was op een kermis zondag zo rond een uur of drie dat hij een lieve schat zag, T was Boswachters Marie, maar hij kon zich niet verzetten.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 Stoppen hier, stoppen daar, is voor goed gedaan.